Het bewolkt, en kans op regen en ook perioden met zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf woensdag minder buien en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, dan moet ik even een ja het, ja, het trok misschien zeer. erg uh, de erg. We wilden wat kleiner wonen. De kinderen woonden ook niet in Maarsen, waar wij woonden toen. Mm -hmm. En uh, we, we, we, we zouden eigenlijk gaan wonen in... in uh, ja, hoe heet het dorpje dan? Nou? Vlak bij Amsterdam. Uh, wat erg, Dat kan wel een school niet <lacht> weet Nou, het dorp is in twee verdeeld. De ene helft is de gemeente, zo is het dorp en de andere helft zit bij Amsterdam, maar het was dicht bij het werk van Henk. En dan zouden wij een huis uh, kopen en laten laten bouwen, maar uh, wij raakten ons huis niet kwijt. Want Maarsebroek kwam erbij en die huizen, ja. in Maasenbroek die, uh, die kregen ze allemaal uh, premie bij. Dus uh, ze waren niet zo uh, happig op huizen in het dorp. Nee, dus dat heel het was huis te gekopen. Ja, oh. Een mooi ruim huis, ja, ja. een tuin. En, ja, maar het uh, ging niet zo vlot. En toen ineens wel, en toen stond hij de zand voor de aardig huis te koop, wat ons wel wat leek. En daar zijn we toen samen naartoe getrokken. Ja. Dus toen heb je nog heel wat jaren met je man samen Achtien, daar in het Achtien huisje gewoond. 18 ja, jaar, jaar nog. Jaar. Ja. En nu ben je dus uh, verhuisd, of dat is alweer al een paar jaar geleden? Ja, in 1974 zijn we verhuisd. En in 19, uh, een paar maanden later stierf hij plotseling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 Ja, ik heb hier een goede vriendenkring opgebouwd. Nou, ik heb hier andere is, bezigheden. Dat is natuurlijk niet zo, want je bent weggegaan. Ja, hoe is dat? En, uh, maar uh, ja, ik heb hier uh, toch wel mensen, veel mensen waar ik uh, over de Ja, heen, ben. ik, ik schoen, ben hier niet weggegaan. Oh, dat is leuk. Ja, dat en nog, nog wat collega's waar ik uh, goede contacten mee heb. nog mm. een vriendin van Ameland, die woont in Geest. Daar ga ik er nu een paar dagen naartoe.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 Oh, dus ja. jullie hebben wel leuke uitstapjes. Dat is nou één keer ja. dan, hè? Het, het ja, flas. eenmalig. Ja, want uh, we hebben onze laatste spreker... Wat was het nou? Nou ja, in ieder geval begin september weer met iemand uit Bundschotenspaak. <laughs> ja, ik had iets gelezen in het kerkblad, meen ik, van, van uh, dat de laatste spreker...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 Zag werken is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilig uur. We're oh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 er was zelfs een mevrouw die aan het spiritisme was geweest. En dat was soms als ik in de nachtdienst was. Het was wel eens angstig voor. Me gelukkig kon ik bidden. Ja, want die dingen die zijn niet, er staan niet erbij dat je daar beter niet mee bezig kan houden. Nee, halen, ik, maar die he? mensen lagen daar. Ja, en dan moet je ook niet mee bezighouden. Je, nee. moet, je moet wel weten wat je moet doen.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 als ze voetbal. Uh, ja, en als jij uh, je handen klapt voor een ja. mooie preek of zo? Dan kijken ze er aan. Denken ze, Ja. ja. <laughs> Want in hervorm de kerk zijn ze van naar hem toegekomen, waarom doe jij je handen omhoog? Ik zeg nou, als jij je Bijbel goed leest, dan weet je het waarom ik mijn handen omhoog doe. <laughs> ze wilt je wel vertellen hoor.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 Dir ja ich danke dir dass du mich kennst und dir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 maar ik denk dat ik nu pas een beetje daar wel eens mee bezig ben. Dat je onder dat je allemaal mensen om je heen hebt, dat je, je zo eenzaam kan voelen. En dat het niet hoeft. Want uh, kijk, maar ik weet wel dat God zo barmhartig is, dat hij ook zegt dat je dat moet verwerken. Dat, dat, dat, dat is nou één keer gebeurd. En, uh, ja, en hoe ziet u dat in de relatie met God? Ervaart u dat God bij u is of praat u tegen God over ja. een problemen probleem of eenzaamheid ja. misschien? Ja, dat zeg ik wel, dat zeg ik gewoon. En dan kan ik een, een half uur later is het weg, en dan, dan ben ik er vanaf. En dan, dan denk ik bijvoorbeeld, dan denk ik wat Jezus zegt: ik ben gekomen omdat ze leven hebben in overvloed. Of dat hij zegt, mijn last is licht en mijn huur is zacht. Nou, dan, en dan zeg ik ook wel eens hier, uh, dan, dan zegt hij ook ergens van. Uh,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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, ja. hè? Verschillende ja. mensen ja, met dat verschillende ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel overweg. En toen zei een oude weet je wat jij moet doen? Je moet een, een, een kinderbijbel kopen en dan voor oudere kinderen. Dus Ze zegt, lees die eerst maar. Ja, dat en leest en ze leest heel ze Dat is een heel heel goed gedaan. idee. De kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? ik kan he? het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie?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 Ja. En uh, ik mis het. Ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en, en nou uh, zijn ze begonnen. Nou, wat leuk. Ja. Ja. En er komen er veel mensen. Is het een leuk groepje? Nou, onze, uh, onze... kavel zit vol. Je moet er af en toe schoolstoelen <lacht> achter zetten. Ja, ja, ik ik, hoorde, ik uh, hoorde iets van tien of vijftien mensen wel. Ja, niet? dat zal wel. Ja, dan dus zou ik ze moeten tellen even.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 Hoe wist je dat ik een zakdoek nodig had? Wist je dat ik verkouden was? Nee, zei ze, ik naaide zakdoeken van een oud stuk laken... en toen was er een stem in mijn hart die zei... Breng een zakdoek aan Corrie en Boom. Dat zakdoekje, gemaakt van een oud stuk laken, was een boodschap uit de hemel voor me. Het vertelde me dat er een hemelse vader is die het hoort... Als op een kleine planeet, de aarde, een van zijn kinderen bidt om een onmogelijk klein ding, een zakdoek. En die hemelse vader zegt tegen een van zijn andere kinderen, breng een zakdoek en Corrie en Boom. Dat is iets van wat Paulus noemt de dwaasheid gods, die zoveel wijzer is dan de wijsheid der mensen. Lees het maar eens na in 1 Korinthe hoofdstuk 1 en 2. Verhoort God al onze gebeden? Wel dikwijls, maar niet altijd. Waarom? Omdat hij weet wat wij niet weten. Hij weet alles. Als we in de hemel komen, zullen we God danken voor alle verhoorde gebeden en misschien nog meer hem danken voor alle onverhoorde gebeden. Want dan zien we alles van Gods gezichtspunt. Dan zullen we zien dat God nooit fouten maakte. Zullen we bidden? Dank u, Vader.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 The star-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 Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is door al Megens met het NOS journaal. De Nederlandse politie stopt binnenkort alle projecten in Suriname vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. Dat heeft de Amsterdamse korpchef Bernard Welte namens de raad van korpchefs bekendgemaakt. In de verklaring staat dat de Nederlandse politie... jarenlang uitstekend met het korps in Suriname heeft samengewerkt... maar dat alle activiteiten en investeringen zullen worden stopgezet... omdat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bij een explosie en een brand in een Roemeense kraamkliniek... zijn drie baby's om het leven gekomen. Twee zwangere vrouwen en acht pasgeboren kindjes hangten gewond. Enkele baby's liepen zware brandwonden op. Hun toestand is kritiek. Ze zijn overgebracht naar een brandwondencentrum in Boekarest... De explosie ontstond door een defect in het klimaatsysteem van het ziekenhuis. Daarna brak er brand uit op de intensive care afdeling van de kraamkliniek. Een Israëlisch dienstplichtige heeft op haar Facebookpagina foto's gezet... waarop ze poseert met geboeide en geblinddoekte Palestijnen. Het Israëlische leger noemde de publicatie walgelijk. De foto's zijn inmiddels verwijderd. Het is niet de eerste keer dat Israëlische soldaten... door sociale media in de problemen komen. Het Israëlische leger bekijkt nog of de vrouw kan worden vervolgd. Ze heeft inmiddels haar dienstplicht vervuld. Voor Nout Welling zit er geen derde termijn in als president van de Nederlandse Bank. Minister De Jager gaat de wet aanpassen waardoor de bankpresident maximaal twee ambtstermijnen van zeven jaar kan aanblijven. Welling's tweede termijn loopt volgend jaar af. De Nederlandse Bank heeft zelf op verzoek van De Jager een plan van aanpak opgesteld om sneller te kunnen optreden bij financiële instellingen waar misschien iets aan de hand is. Ook wordt de rol van Raad van Commissarissen versterkt. Het weer vannacht is bewolkt. Bijna overal bestaat de kans op een bui. Alleen in het noordoosten blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. Overdag bewolkt en het regent eerst in het midden en zuiden van het land. Later trekt de regen naar het noordoosten. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.